9 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De Nederlandse economie krimpt dit jaar 6 verwacht het Centraal Planbureau. Ook zal de werkloosheid verdubbelen. Voor volgend jaar verwacht het CPB een groei van 3 Wel moet dan een tweede coronabesmettingsgolf uitblijven. En als er wel weer strenge maatregelen moeten worden genomen, kan de economie nog verder achteruit gaan. En ook zullen de werkloosheid en de staatsschuld dan oplopen. In de eerste berekening over de economische gevolgen van de coronacrisis... eind maart hield het CPB al rekening met een krimp van 7,7 Door de crisis hebben veel meer studenten een studieachterstand dan in andere jaren. Het onderzoek van het Interstedelijk Studentenoverleg... blijkt dat het er ruim 50.000 meer zijn. Op hbo's is het probleem groter dan op de universiteiten. Als oorzaak van de vertraging geven studenten aan dat lessen zijn uitgevallen... dat praktijkonderwijs en stages wegvallen of dat ze thuis geen faciliteiten hadden om goed te studeren. Belgische verpleegkundigen slepen de staat en de minister van Volksgezondheid voor de rechter. Ze vinden dat ze tijdens de coronacrisis nalatig zijn geweest. Zo hadden medewerkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg... te weinig mondmaskers en ander beschermingsmateriaal. Ook misten er bijna 60.000 verpleegkundigen systematische testen en psychologische ondersteuning... De groep verpleegkundigen wordt gesteund door twee vakorganisaties voor zorgpersoneel. Na nachten van racistische rellen in de Franse stad Dijon is het vannacht rustig gebleven. Groep Tjechenen viel daar met ijzeren staven Noord-Afrikaanse drugshandelaren aan. Aanleiding was een incident vorige week... waarbij een Tjecheen van 16 zwaar gewond raakte bij een aanval door drugshandelaren. Het weer wolkenvelden, in het midden van het land nu en dan regen... in het zuiden wat vaker zon met in de loop van de dag buien mogelijk met onweer...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Ik kan job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood are so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time. But God know I'm not missing this. Because oh yeah I'm walking night so it's okay. Meet me on the road. yeah. Meet me on the road.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 a rainbow The dream of gold will be way